7 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Minister Schultz van Hagen blijft erbij dat de strippenkaart binnenkort kan worden afgeschaft. In een deel van het land kan de kaart eind volgende week verdwijnen. En in Zeeland en Limburg over twee weken, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Ze is dus niet van plan tegemoet te komen aan de PvdA en GroenLinks. Die stelden vanochtend nog allerlei voorwaarden aan afschaffing van de kaart. Maar Schultz benadrukt dat de OV-chipkaart, de vervanger van de strippenkaart, nog voortdurend wordt verbeterd. En dat dat vooral een zaak is van lagere overheden en vervoerders. Bovendien kost verder uitstel volgens haar alleen maar meer geld. Morgen praat de Kamer erover. Aartsbisschop Eijk is gekozen tot voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Hij volgt de Rotterdamse oudbisschop van Luin op, die met de emeritaat gaat. Eijk, die aartsbisschop van Utrecht is, begint in zijn nieuwe functie op 2 juli. De besmetting met een multiresistente bacterie in het Rotterdamse Maastad blijkt groter dan gedacht. Zeker 47 mensen zijn ermee geïnfecteerd. Dat blijkt uit een onderzoek onder alle patiënten en medewerkers van het ziekenhuis. Van de geïnfecteerde patiënten zijn er 21 die op de intensive care lagen overleden. Of er een direct verband is met de besmetting wordt nog onderzocht. Financieel directeur Jacobs van Feyenoord stapt op. Uiterlijk eind dit jaar gaat hij weg. Jacobs ligt al een tijd onder vuur vanwege de slechte prestaties van de Rotterdamse club. Hij vindt dat hij niet meer optimaal kan functioneren. En dat hij het gevoel heeft dat hij de ontwikkeling van Feyenoord in de weg staat. Hij zegt dat hij signalen heeft dat investeringen uitblijven zolang hij bij de club blijft. Jacobs werd in 2005 aangesteld om Feyenoord weer financieel gezond te maken. Maar dat lukte niet, waardoor de kritiek de laatste tijd toenam. Zo riep de harde supporterskern al geruime tijd om zijn vertrek. Het weer vanavond overwegend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen enkele buien, vooral in het oosten en later vanuit het zuidwesten. Opklaringen. Middagtemperatuur van 18 graden op de Wadden tot 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Awb Verkeersinformatie: er staat nog één file op de N211, Hoek van Holland richting Den Haag, tussen Quinshul en de aansluiting met de A4, 4 kilometer. Tijdens de Week van het luisterboek extra voordelig luisterboeken downloaden op luisterrijk.nl.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 Dames en heren, goedenavond. De Nederlandse literatuur doet het goed in Duitsland. Zeer goed zelfs, mede dankzij de voortreffelijke vertalingen. En bij ons aan tafel zit een van de beste vertalers van Duitsland... die het werk vertaalde van schrijvers als... Harry Maarten het Hart, Geert Mak, Hafid Bouazza, Anna Enkwis... Louis Paul Boon, Abdelkader Ben Ali, Jaap Scholte en Vede. Vele andere. Hier is Gregor Severens. Uw presentator is Jelly Brouwer. Maar ja, als een Duitser dan heel enthousiast is over bijvoorbeeld Maarten het Hart... dan kost het mij moeite om goed te kunnen horen over welke schrijver die Duitser nou precies heeft. Hè? Want hoe zeggen ze het in Duitsland? Maarten het Hart? Oh, dat uh, zijn heel veel uiteenlopende versies. Uh, <laughs> omdat ze niet goed weten wat ze met dat enkele T moeten. Ja. En ze zeggen dan Maarten Terhaard of Maarten ik weet niet wat. En, Maarten Ja. Of zoiets, ja. ja. En dan klinkt het zoals taart. En uh, nou, ik probeer het dan altijd duidelijk te maken... dat je gewoon zonder stem daar een thee in moet lassen. En, uh, en dat maar, valt nog niet mee? Nou, tenminste is het nog niet algemeen goed geworden. Nee, nee. En Adriaan van Dies, dat is... Uh, van Dies? Uh, geen idee <laughs> uh, wat ze daarmee doen. En Geert Mak? Oh, dat is vrij makkelijk, ja. Geert Wordt geen Mak... Geert Maak? Uh, misschien wel, maar uh, dat uh, herinner ik eigenlijk niet nee, zo. Nee, oké. Okay. Maar het hart is de meest opvallende. Uh, die reception, Karl Meijs in den Niederlanden, dat is uw eigen werk, hè? Oh ja, daar ben ik op afgestudeerd, inderdaad. En dat betekent zoiets als hoe Karl May in, in Nederland ontvangen is? Ja, toen ik uh, nog studeerde kwam ik heel vaak in, in Nederland. En uh, omdat ik altijd al een boekenliefhebber geweest ben, natuurlijk veel antiquariaten aangedaan. Ik heb veel kranten gelezen enzovoorts. En op een gegeven moment uh, heb ik gewoon gezien dat, uh, ja, dat hier ontzettend veel boeken van Karl May zijn vertaald. En uh, dat er ook in kranten over geschreven wordt. Ik ben gewoon begonnen dingen te verzamelen. En omdat in Bonn een professor was die op Kalmai, uh, op Kalmai gepromoveerd was... Mm -hmm. heb ik aan hem gevraagd of hij, of hij het leuk vindt... als ik daarover uh, over Kalmai in Nederland scriptie zou maken. Yeah. En dat vond hij uiteraard leuk. Omdat er eigenlijk nog bijna geen onderzoek naar was gedaan. Eigenlijk helemaal niet. En dus uh, heb ik dat toen gedaan... Maar is Karomai in Nederland op een andere manier ontvangen dan in Duitsland? Nee, in eerste instantie denk ik niet. Um, hij wordt vertaald sinds de 1880 er jaren. Dus er is eigenlijk een vertaalgeschiedenis van bijna 130 jaar. Ja. En... Uh, in het begin was ze natuurlijk door die rare achternaam... dat veel mensen dachten dat het een Amerikaanse schrijver was. Ze zeiden May. Ja. Uh, en Maar het was gewoon een Duitser die nog niet eens in Amerika geweest was... toen hij die verhalen heeft geschreven. Um, en ik denk dat zijn boeken gewoon als jongensboeken gelezen werden. En, uh, en daarmee Basta. Ja, precies. Ja. En ze zijn natuurlijk uh, ook nog eens flink ingekocht. En uh, met de tijd werden ze steeds korter... En uh, ja, dat is dan de, de vrijheid van, van de vreemde talen. Daar ga je toch met, met teksten anders om. Net zoals de Gulliver tot een uh, jeugdverhaal is geworden. Of, of andere, de Robin's daar, zoon of ja, zo. Ja. Alhoewel het eigenlijk wereldliteratuur voor volwassenen is. Dat wil ik van Kalmijn nu niet zeggen. Maar, uh, toch... Dan zou uw liefde wel heel ver gaan. Ja, maar het is toch uh, ja, heel interessant. En ik, volgens mij behoort Kalmijn tenminste tot de mensen... die tot, laten we zeggen, 64 of 70 geboren zijn... nog steeds tot het collectief onbewuste. En uh, iedereen van een iets wat gevorderde leeftijd... weet tenminste wie winnen toe is. Ja. Je bent van uh, 64, hè? Ik ben van 64. Ja, precies. En dan weet je inderdaad wie Karl May is als je van 1964 bent. Ja. En, en, en een Duitser dus, terwijl in, in Nederland... ik denk dat iedereen Karl May als een Karl May, als een Amerikaan heeft ervaren. Zal het niet? Nou, volgens mij niet iedereen. Want ik ken genoeg mensen die hier in Nederland Karl May gelezen hebben... die wel degelijk wisten dat het een, een Duitser was. Mm -hmm. En... Uh, nou ja, is, nog steeds heeft hij hier ontzettend veel lezen. Er bestaat zelfs een uh, Nederlandse karl genootschap oh ja. En uh, waar ik uiteraard lid van ben. <laughs> Natuurlijk. En, uh, en wat doet dat genootschap dan? Nou, uh, teksten uitgeven, uh, onderzoek publiceren over karl uh, Dingen voor verzamelaars. Maar komen enzovoorts? er dan nog steeds nieuwigheden naar boven over karl -Mai? Absoluut, ja. Wat is het nieuwste wat u heeft gehoord? Nou, ik weet dat er onlangs bijvoorbeeld, een eh, vertaling ontdekt wird, van wie we nog niet wisten dat die bestond. Of waar men dacht dat die bestaat, maar uh, ze is nu pas boven water gekomen. En uh, nou, er zijn best nog dingen te ontdekken. En zijn er ook vrouwen actief binnen dit genootschap? Dat weet ik eigenlijk niet, maar het zijn denk ik vooral mannen, ja. Ja, dat vermoeden heb ik ook. Ja, absoluut. Goed, het nieuws. U bent al weken, volgens mij, verblijft u in Antwerpen. Ja. En uh, u heeft het Belgische nieuws om die reden gevolgd, vooral Vlaamse kranten uh, gelezen. Wat viel u op? Uh, wat viel me op? Nou, toen ik uh, uit Duitsland ben vertrokken, begin deze maand, uh, was in de Duitse kranten natuurlijk het EHEC, uh, de bacterie, uh, belangrijk nieuws. En natuurlijk nog steeds uh, dat Duitsland uh, uitstapt uit de kernenergie, ja. uit de atomenergie. Mm -hmm. En wat me opviel was eigenlijk dat er in België alleen maar uh, ja, gezeurd werd... dat ze hun tomaten en augurken niet kwijt, komkommers niet kwijt konden in Duitsland meer. Wat best begrijpelijk is. En ik me viel op dat uh, ja, de, de, die ramp in Fukushima helemaal uh, in de kranten geen rol meer spelen. En Was dat... verdwenen, terwijl dat in Duitsland nog wel uh, nog nou, steeds aan de orde is? Ja, dat is een hele debat. We zijn, hebben nu besloten dat we tot 2021 of zo helemaal stoppen met kernenergie. Ja, precies, dat is een opvallend besluit natuurlijk. Zeker als je in acht neemt dat we hier in Nederland en België... Nou, niet het tegenovergestelde wordt beweerd, maar op een. Ja. ja, maar daar is het blijkbaar helemaal geen punt uh, over te discussiëren. Dat het ja. misschien veiliger is om meer te stoppen. Maar tegendeel, ze zeggen: ja, daar hadden de Duitsers eigenlijk met de buren over moeten praten, want wij krijgen elektriciteit van hun. En wat, als ze op een gegeven moment niet meer genoeg kunnen leveren... dan zitten wij met uh, te weinig energie. Dus ja. uh, dat is iets wat eigenlijk een in, in Europees verband had moeten besproken worden. En uh, nou ja, dat de mensen daar het gevaar van atoomenergie niet zien... vond ik toch wel opvallend. Ja. En de ehec bacterie wat is daarover te zeggen eigenlijk? Hoe heeft u dat ervaren? Nou, volgens mij is het ook een soort uh, massahysterie. Um, elk jaar overlijden veel meer mensen aan een gewone griep... dan die 34, 39 of 40 doden die er tot nu toe gevallen zijn. Um, natuurlijk is het een beetje zorgwekkend, maar... Uh, Volgens mij, nou, in Duitsland zeggen we dus saure gurkenzeit. Omdat er geen nieuws is in de zomer, de mensen gaan met vakantie enzovoort. En, ja, Hier de... hebben we het over komkommertijd. Ja, he? en dat is maar dus, dat is dus bekend. degelijk een onderwerp voor de komkommertijd. Ja, ja. ook. Ja. Ja. En uh, um, uh, het woord massahysterie, valt dat dan ook al? Of is dat iets wat u nu roept omdat u toch op de Nederlandse radio te horen bent en niet daar? Of, of was dat ook al wel? Ik weet het niet, maar er zijn vast mensen geweest die gezegd hebben... men moet het ook niet overdrijven. Uh, voorzichtig zijn is goed, maar uh, het is ook niet zo erg als, als het gemaakt wordt door de media. Ja. Goed, even wat huishoudelijke mededelingen. De tegel uh, ligt daar en uh, voor u geen begrip neem ik aan... want u bent waarschijnlijk geen uh, groot afnemer van kunststofafleveringen. Nou, ik, ik wist dat die tegel hier zou liggen... Okay. want ik heb via het internet toch een paar uh, uitzendingen uh, beluisterd... om te kijken wat meer te wachten staat. Ja. En, uh, dus ik weet... U weet van de tegel. Ja. Ja. Goed, en uh, luisteraars kunnen zich melden... graag zelfs gaan naar onze website radiokunststof.nl. Gregor Severens, uh, vertaler bent u, uh, uh, Nederlands-Duits. En um, dankzij u kunnen, we, uh, kunnen de Duitsers, moet ik zeggen niet wij, de Duitsers, Muli's lezen. En kunnen ze uh, Maarten het Hart lezen, Anne Enquist. En u zit op dit moment midden in Bonita Avenue. Uh, het debuut van uh, Peter Buwalda. Die hier onlangs was, ja. Precies, hier ook te gast geweest. En u zei net, van de, dat was de aflevering die ik even ben gaan beluisteren. Want dat is natuurlijk ook handig. Heeft u nog iets gehoord in dat interview? Want ben, hoe ver bent u eigenlijk met de vertaling? Nou, ik ben toch vrij ver gevorderd. Maar uh, ik heb toch nog enkele weken werk. En... Uh... Nou ja, daarna moet ik gewoon herlezen. En ik heb een lange lijst met vragen alvast aan Peter gestuurd. En die moet ik daar nog inwerken, zijn antwoorden enzovoort. Dus uh, ik ben daar nog even mee bezig. En, en, en, en hoorde u iets in het interview waarvan u dacht... oh, zit dat zo of dat kan ik goed gebruiken? Ja, absoluut, want uh, ik wist eigenlijk niet zoveel over de schrijver. En uh, nou, dat, die autobiografische achtergrond van veel dingen en zo... dat heb ik dus daarvoor het eerst eigenlijk gehoord. En uh, dat vond ik, toch, vond ik toch wel heel nuttig. Ja, helpt Omdat, dat dan ja. als je uh, autobiografische gegevens... Alles helpt. Ja. Maar, maar hoe dan? De, praktisch gezien, concreet? Of is dat lastig uit te leggen? Ja, dat heeft nu niet, niet bepaald invloed op mijn, mijn vertaling. Maar ja, dus gewoon een informatie die, die ik uh, in het achterhoofd dan heb. En... Uh, ja die, die misschien helpt bij, bij dingen waar ik onzeker ben, waar ik dan gewoon misschien niet, niet juist die autobiografische bio, achtergrond, maar andere dingen, uh, om dingen beter te begrijpen. Ja, ja. Nu vroeg ik mij af, uh, de vuurwerkrampen, uh, voor de mensen die het boek helemaal niet kennen, hij is dus heel goed ontvangen hier in Nederland, uh, stond ook op de shortlist voor de Libris. Uh, de vuurwerkramp in Enschede speelt een belangrijke rol in, in het boek. In Duitsland is dat natuurlijk al helemaal vervaagd. Ik neem aan dat er geen Duitser meer is die iets van die vuurwerkramp weet, of wel? Nou, ik denk dat de mensen zich dat wel herinneren. Ja? Maar uh, dat het nu uh, elk jaar op het, uh, op, op het nieuws uh, iets verschijnt, uh, dat het nu zo en zo lang geleden is, dat dat heeft plaatsgevonden of zo, dat natuurlijk niet. Nee. Maar uh, ja, dat is eigenlijk iets wat, wat je heel vaak tegenkomt als je het uit, uit een andere taal vertaalt: dat er dingen zijn die in een land wel degelijk een rol spelen... en ook degelijk in het bewustzijn van de mensen zijn. Het culturele aspect is dat dan? Hè? Ja, maar ja, misschien is zo'n boek dan ook wel een goede aanleiding... om aan te herinneren dat het ooit geweest is. Hm. Maar hoe ga je daar als vertaler mee om? Want daar ben je dan van bewust? Van, oh, dit, dit zit niet in het, in het, uh, in het geheugen. Wat, wat doe je dan? Nou, in eerste instantie denk ik uh, dat ik een roman aan het vertalen ben... En uh, je hebt ook romans die uh, helemaal verzonnen zijn. En dan moeten de mensen ook, ook maar aannemen dat bepaalde dingen ja. gebeurd zijn. Dus uh, dit is gewoon iets wat in die roman voorkomt. En wat dan ook nog echt gebeurd is. Maar eigenlijk is het toch meer uh, in roman gegeven. En... Uh, ik denk niet dat de lezer daarmee problemen zal hebben, want uh, als lezer ben je ook bereid helemaal verzonnen dingen te accepteren als je een boek leest. En uh, of dat nu echt gebeurd is of niet echt gebeurd is, is, is misschien minder belangrijk dan het op het eerste gezicht lijkt. Heb je al enig idee wat het boek gaat doen in, in uh, Duitsland? Nee, nee, dat kun je nooit voorspellen. Hoe een boek wordt ontvangen, nee. Hoe vond je het zelf? Nou, ik vond het een uh, heel flitsend geschreven, spannend verhaal. Met heel, interessant, met heel interessante personages. Um, ja, met een ontzettend hoog realiteitsgehalte. Uh, en ja, ik, ik vond het gewoon spannend om te lezen. En ik vond het ook meteen een echte uitdaging voor een vertaler. Om, omdat je natuurlijk met, uh, met al die dingen die erin voorkomen, al die realiteitspartikel. Ja die je tegenkomt en waar je je altijd moet afvragen... Uh, dat in Duits, kan een Duitse lezer dat begrijpen? Of is het iets wat je op een of andere manier iets mee moet doen? Mm -hmm. Wat je moet uitleggen? Als je bijvoorbeeld uh, iets schrijft over dat iets brinta kleurig is... maar in Duitsland weet niemand wat brinta is. <laughs> uh, en, ja, en, maar, en, hoe weet jij dan wat brinta is? Dat kijk je dan op het internet naar. Ja, ja. Die dingen die ik niet weet. Ik ben natuurlijk wel eens in een supermarkt in Nederland geweest. En uh, ken een aantal dingen die heel Nederlands zijn. Ja. Maar dingen die ik niet ken, Brinta, kun je gewoon op het internet vinden. Google Brinta en dan, dan, je dan krijg je wel. Uh... De homepage van het bedrijf. En dan zie je dat er uh, een poeder is. En een soort uh, brood of zoiets. En nog iets. <lacht> ja, dan vraag je jezelf. Maar je wordt voor... het nooit geproefd, nee. Brinta? Nee. Maar dan is de eerste vraag, welk product van Brinta bedoelt hij? En uh, nou ja, daarvoor uh, is er een e-mail. En uh, dan kan ik dat gewoon aan hem vragen. Maar dan moet ik nog altijd iets verzinnen wat ik met die Brinta kleur doe. En, ja, want uh, wat doe je daar dan vervolgens mee? Ben je uh, er al uit? Nou, is, je kunt bijvoorbeeld uh, zeggen dat het een soort toastbrood is. Of zoiets iets met uh, grijsbrun, met erin of zo. Ja, dan moet je gewoon iets pakken... waar de Duitse lezer meteen weet... wat voor kleur, wat voor kleur bedoeld is. Ja, ja. Ja. Terwijl Brinta ook heel erg te maken heeft... met uh, iets vertrouwd, uh, de jaren 50. Uh. Natuurlijk, ja, dat zijn natuurlijk aspecten uh, die... Uh, ik ook nog moet proberen ja. mee te vertalen. Uh, maar soms lukt dat gewoon niet. Ja. Maar als het heel erg uh, realistisch is, is dat dus ingewikkelder, begrijp ik hieruit? Nou ja, het kan Of de in... realiteit, ja, dat bedoel ik. Ja. ja, dat is een, een Nederlandse realiteit, natuurlijk. Ja. En uh, er zijn toch veel dingen uh, die voor een Duitse lezer veel minder vanzelfsprekend zijn. Mm het -hmm. zijn dingen zoals, uh, weet ik dat. Uh, dat dan iemand zegt: Nou ja, dat, dat is niet verder dan van Enschede naar Hengelo of zo. Uh, dan weet in Duitsland niet nee. hoe, hoeveel afstand daartussen ligt. En, maar je kunt ook niet zeggen dat is niet verder dan van Bonn naar Keulen. Want uh, dat zegt in de, uh, nee. de Nederlanden niet. En hoe niet. los je dat dan? Hoor? Nou, dan moet je altijd beslissen of je dat gewoon laat staan. Om uh, de kleur lokaal bij wijze van spreken mm -hmm. in de tekst te laten. Ja. Of is het heel erg belangrijk dat je weet hoe groot die afstand precies is. Dan kun je altijd zeggen, dat zijn toch maar 30 kilometers mm -hmm. of zo. Ja, ja. Of, ja, dat is gewoon kijken. Hoe belangrijk is het? Was er een punt waarop je even helemaal vast kwam te zitten bij Buwalde? En je hem eigenlijk direct nodig had van hier begrijp ik helemaal niets van. Nee, maar dat punt gaat wel nog komen. Want er is ergens een letterpuzzel. Met wiskundige letterpuzzel zit er in dat boek. Iets met Pele tot de macht drie, zo en zo. Gelijke doelpunten enzovoorts. En dat is natuurlijk een puzzel die in het Duits helemaal niet werkt. En ja, daar. Kan hij me ook niet helpen trouwens. Maar daar moet ik nog uh, ja, eens goed over nadenken. wat ik daarmee ga doen. Of ik daarmee ook naar een wiskundige moet stappen. Die dan uh, misschien iets verzint of zo. Ja. Is, is, hij nou, is dit nou een typisch Nederlands boek? Mm, nee, geen typisch Nederlands hm. boek. Wat is wel een typisch Nederlands boek? Bestaat dat een typisch Nederlands boek? Um... Nou, dat is moeilijk. Ik bedoel, er zijn natuurlijk schrijvers die. Uh, waar ik zou zeggen. dat is duidelijk een Nederlandse schrijver. Bijvoorbeeld als ik Maarten het hart neem. met zijn Calvinistische achtergrond enzovoort. Um, ja, dat is echt mm -hmm. een, uh, iets wat, wat typisch Nederlands is. Um, en ja, waar we in Duitsland eigenlijk ook geen equivalent hebben. En waar de mensen in Deutschland, als je dan vertelt hoe dat allemaal zit en uh, hoe streng die Calvinisten, de, de orthodox gereformeerde mensen zijn, dat ze zondags uh, geen leuke dingen doen en weet ik niet wat allemaal, um, ja, dat ze gewoon met hun hoofd schudden en zich niet kunnen voorstellen dat dat inderdaad zo so is. En, uh, nou. en waarom is die dan zo populair in Duitsland? Als jullie niet eens een equi equivalent van Maarten het hart hebben... wat maakt dan dat het leuk is om het te lezen? Nou, omdat hij gewoon um, recht toe, recht aan verteller is. En ja, mijn verklaring is eigenlijk dat het allemaal zo dichtbij lijkt... maar op de andere kant ook weer heel exotisch is. En dat, uh, ja, dat is een zekere exotisme... Ja, ja, ja. Dat dat het interessant is, maakt. Het zijn die, die, die buren van ons, dat kleine landje. En, en toch is het heel vreemd. Plus dat hij als, als schrijver uh, natuurlijk ook een heel bijzonder iemand is. En uh, wat, wat de Duitsers ook altijd uh, heel leuk vinden. En waar ik ook vaak gevraagd word: vertel eens, hoe is die eigenlijk? Ja, ja, ja. Ja, maar maar, maar kennen, ze, kennen jullie hem dan ook? Want ik geloof dat hij helemaal niet zo graag naar Duitsland toe gaat. Hè? Nee, hij reist helemaal niet graag. Nee. En ook als hij <laughs> binnen Nederland moet reizen... vindt hij dat volgens mij zo niet zo. Zo geen pretje voor Maarten het hart? Nee. Zeker niet, nee. Um, nou, ik denk dat er wel een aantal verhalen door de ronde doen. Ik heb ooit gezien dat uh, op het internet... wat tweedehandse boeken verkocht worden... er zijn dan boeken te koop van hem die gesigneerd zijn. En daar staat dan... Uh, dat die heel zeldzaam zijn, omdat hij wegens een bepaalde ziekte niet kan reizen. Dus uh, dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar zo staat het daar wel. <laughs> en, uh, maar uh, Duitsers, die zijn op ja, ja, precies, op, dat zijn vertalingen boeken. die ja, ja, ja. gesigneerd zijn... en uh, die dan ontzettend duur zijn ook. Uh, omdat dat, die zijn... Wat vragen ze daar dan voor? Nou, 80 euro. Nou ja. Absoluut, ja. Omdat hij zo weinig uh, in Duitsland uh, komt blijkbaar ja. ja. Misschien zijn die echt zo zeldzaam. Ik weet het niet. Ja, het zou zomaar kunnen. Um, het is dus een feit dat uh, de Nederlandse literatuur heel populair is uh, bij de Duitsers. Omgekeerd niet? Uh, nee. nee. Wat is er aan de hand? Wat, wat, wat is dat voor geks? Uh, Eigenlijk zijn we opgehouden bij Thomas Mann en Heinrich Böll, hè? Ja, Heinrich is een beetje... Um, nou, ik denk dat het gewoon aan samenhang de samenhangt dat de Nederlanders eigenlijk... Uh, qua cultuur met de rug naar Duitsland toestaan. Ze kijken eigenlijk uh, de Noordzee op, richting Atlantik, naar Engeland, Amerika. En ja, dat is eigenlijk de richting waar hun belangstelling naar uitgaat. Ik zie het ik ook helemaal me, voor me. Ja, ik kan me niet voorstellen naar... dat in Amsterdam iemand... Uh, op zondag of zo naar, de, naar, de, naar het station loopt om daar de Frankfurter Allgemeine Sonntags-tijding te kopen. Maar dan kopen ze de International Herald Tribune of zo. Maar geen Duitse kranten. En uh, ja, dat is, is, is gewoon. Dat, uh... Maar waar zit hem dat in? Ik bedoel, waarom, waarom? Enig idee? Nee. Wat me wel opvalt, is dat uh, in het algemeen de belangstelling voor Duitsland in Nederland met de met verloop van tijd steeds meer heeft afgenomen. Als ik bijvoorbeeld uh, met iets wat oudere schrijvers um, in Duitsland lezingen doe... dan is het voor hen geen probleem om Duitse teksten te lezen. Mm -hmm. Of dat Harry Moelisch is, of ze is notenboom, of ook andere mensen. Terwijl de jongeren vaak zeggen, no, sorry maar mijn Duits is heel belabberd... en uh, nou, dan willen ze misschien een stukje in het Nederlands lezen... Maar Duits lezen is vaak al een probleem. Ja. Arnon Grunberg is dan een uh, gelukkige uitzondering. Die spreekt toch perfect Duits? Uh, uh, oh, ik vind het Arnon altijd niet. Want hij spreekt spreek heel goed Duits, ja. Ja, dat dacht ik wel. Absoluut, ja. ja. Maar uh, andere schrijvers is, is dat toch wel een probleem. Ja. En dat komt natuurlijk omdat er ook in het onderwijs uh, ja, Duits eigenlijk geen rol meer speelt. Je hebt keuzemogelijkheden en dan kiezen de mensen voor, voor thuis, Spaans ja. in plaats van Duits. Um, en uh, ja, dat is gewoon iets wat, waar misschien gewer aan gewerkt moet worden. Ja. En uh, is het nu zo dat de Duitsers dus wel dezelfde richting uitkijken? Alleen wij zitten daar dan nog even tussen. Uh, tussen het angelsaksische taalgebied en... en uh... Nou, volgens mij is Duitsland een van de landen waar de meeste boeken in vertaald worden. Als je echt kennis wilt maken met de wereldliteratuur, dan moet je eigenlijk Duits leren... Want in het Duits kun je bijna alles lezen wat van belang is. Omdat er uh, eeuwenlang eigenlijk ontzettend veel vertaald wordt. Wordt er nog zo goed gelezen ook in Duitsland? Of is dat weer een tweede? Nou, wat ik uit de boekhandel hoor... is dat ze altijd uh, meer winst of meer omzet maken. En, uh, dus het is eigenlijk een groeiende markt. Um, of... In tegenstelling tot Nederland dus? Want hier gaat het heel slecht met het boek op het moment. Oh, ja... Um, in Ik weet niet of ze daar met de boeken het geld verdienen, of het, of het dan ook luister audioboeken zijn, uh, of uh, non-boekartikels, die je natuurlijk in boekhandels ook steeds meer kunt vinden enzovoort. E-boeken en e natuurlijk. Ja, maar dat zijn ook boeken. Dat ja. is ook literatuur. Ja, dat zijn ook boeken. Dat, dat is uh, alleen maar een ander medium. Maar uh, nou, de boekhandel doet het eigenlijk goed. Maar mijn idee is wel dat uh, steeds minder mensen steeds meer boeken kopen. Steeds minder mensen, steeds meer boeken. De vrouwen schijnen het ook zo goed te doen, de Nederlandse vrouwen. Waar zit hem dat in? Want trouwens, jij vertaalt niet zo heel veel vrouwen. Op jouw lijst zag ik Anne Enkwist staan. Dan heb ik gedichten vertaald, ja. Ja, ja. Maar... Heeft ja. dat iets met Carl May eh, te maken? <laughs> <laughs> oh, um, Een lichte idee. voorkeur voor mannelijke auteurs. Nou ja, het is niet zo dat ik... Uh, ontzettend veel vrouwelijke schrijvers... Uh, heb aangeboden gekregen... en waar ik dan heb geweigerd. Um, het is gewoon zo dat... Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk altijd... Uh, mannelijke schrijvers boeken van mannelijke schrijvers... Ik, krijg ik aangeboden. En... Uh, maar, uh, ja, maar ik heb ook uh, dichters, dichteressen heb ik vertaald. Ik heb ook uh, Miriam van Hee uit Vlaanderen een dichtbundel vertaald. En ja, van Anna Enkwist een dichtbundel. Die zit er zitten heus wel een paar vrouwen tussen. Ja. En je hebt natuurlijk een vrouwelijke concurrent, Helga van, van Beuningen. Ja. Van Beuningen, ja. En Zij... nog andere, ja. En nog andere. En, uh, Collega's nee. trouwens, geen concurrenten. Nee, natuurlijk niet. Maar, maar werkt het zo dat, dat het prettig is om een man te vertalen, om een mannelijke vertaler. Uh aan het werk te zetten aan een mannelijke auteur? Nou, ik denk voor sommige boeken is dat misschien welke? een voordeel. Voor welke is het een voordeel? Voor welke is het een voordeel? Goeie vraag. Nou, misschien voor, voor zo'n boek als Van Buvalda, um, Of misschien ook Harry Moelis, geen idee. Um, ja, moeilijk te zeggen. Ik, het is de vraag hoe goed je in een boek kunt inleven... En, uh, maar er zijn ook boeken van mannelijke schrijvers... waar ik denk, nou daar, daar krijg ik dan toch geen vat op. Die teksten voel ik me niet in thuis. En uh, dat doe ik liever niet. Mm. Dus uh, ik weet niet of het echt uh, de vraag is man of vrouw. Of uh, gewoon... Hoe de tekst is. Ja. Uh, Margriet Moor is, geloof ik, uh, de absolute top hè, in, in uh, Duitsland. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar eerst grauw dan... Uh... wijs, dan blauw <laughs> ja, of zoiets. Ja. Ja, of zoiets. Dat, dat heeft het opmerkelijk goed gedaan, uh, ja. jaren geleden uiteraard. 300.000... En dat is dan heel veel. Geen idee, maar ja. ze wordt in elk geval uh, elk boek van haar wordt volgens mij zo meteen vertaald en uitgegeven en ze is in Duitsland uh, nog steeds een zeer populaire schrijfster. Ja. ja. Harry Mulies is uh, uh, de schrijver waar het allemaal mee begon. Uh, wat u betreft als, ja. als vertaler. U heeft uh, veel werk van, uh, van hem vertaald. Ik zit trouwens enorm te zwitsen tussen de u- en de jij-vorm. Dat is, dat is wel iets geks. Dat heeft met Duitsland te maken. Echt? Duitsers zijn formeler toch uh, dan Nederlanders. Absoluut, ja. Maar uh, nou, ik zou tegen een jeugd in bezwaar hebben... want dat vind ik eigenlijk in Nederland vrij gewoon. Dus... In Duitsland is dat niet gewoon? Nee, en dat snap ik vaak niet. Dat mensen gewoon ergens werken en collega's hebben. En uh, daar nog jaren later altijd u tegen zeggen. En, uh, oh ja, dat komt voor. Zich erover verbazen dat dat bij Ikea niet het geval is. <lacht> en, uh, ja, maar ik vind het ja, vrij, vrij vanzelfsprekend... dat als je heel even met iemand te doen hebt... dat je dan meteen uh, jij zegt. Dus... Uh, bij Nederlanders gebeurt dat meestal zo meteen. Volgens mij heb ik nooit u tegen Peter Bouwalder gezegd. Maar mijn eerste mail was gewoon beste Peter. Ja, terwijl ik, dat in Duitsland niet zou gebeuren. Onmogelijk. Onmogelijk zelfs, ja? ja. Dan spreek je eerst altijd iemand uh, met u aan. Ja, De eerste volgens mij ja. Maar is dat dan niet onnatuurlijk voor je? Of ben je zo in dat Nederlands... Uh, zodra je Nederlands schrijft en spreekt... Pas je ook aan aan die cultuur? Zo Precies, ja. Ja. ja. ja, mijn probleem op het moment is dat dat in Vlaanderen weer net iets anders ja. is. Dus uh, daar is dan altijd de vraag: wanneer mag je jij zeggen als je met iemand in gesprek bent? Um, daar wordt toch veel vaker nog u gezegd, ook in, in winkels enzovoort, waar in Nederland misschien bij de Albertijn meteen iemand zegt: uh, ja, jou, jij. Ja, ja. En, en de, nou, in Duitsland is het gewoon zo dat het uh, daar niet gebruikelijk is. Dus je zit daar gewoon in een ander spel. Uh, maar ik vind het dan wel storend als ik echt uh, langer met mensen bezig ben. En heel goed samenwerk. Dat mm -hmm. ze dan, dan vind ik het toch altijd een beetje afstandelijk werken. En zeg je daar dan iets van? Nee, het is zo... Hoe gaat het? Soms wel. Als ik het idee heb, ik kan dat gewoon aanbieden. En zeggen, uh, ik we niet gewoon dan doe ik dat wel, um, maar soms gebeurt het ook niet. Maar het heeft natuurlijk heel veel met uh, verhoudingen te maken. Het is ook cultureel bepaald, neem ik Absoluut, aan. Absoluut, ja. en, en in Duitsland telt nog echt of je hier ergens op de ladder staat of daar? Uh, toch wel, ja. En soms is het ook een probleem bij het vertalen. Bijvoorbeeld uh, heb je romans waar kinderen hun ouders... In Nederland u tegen zeggen, wat hier ook vrij gewoon is en ook nog soms gedaan wordt. Maar in het Duits is het absoluut niet gebruikelijk. Maar wat doe ik dan? Laat ik dan de kinderen gewoon jij zeggen? Of moet ik dan gewoon het culturele verschil laten zien? En ook misschien een iets wat andere verhouding tussen kinderen en ouders enzovoort. Maar die... wacht, in Duitsland spreken ze elkaar niet met u aan. Nee. De, de, de ouders worden nooit met u aan. Nee, nee. En hier soms wel, vooral in oudere boeken natuurlijk, uh, komt dat regelmatig voor. En uh, ja, wat doe je dan daarmee? Dat Waar het, komt dat dan vandaan? Want ik heb toch het beeld van uh, uh, de Duitse ouder. Het is behoorlijk uh, streng en uh, toch rechtvaardig. Maar, <laughs> dat, ja, toch? maar dat is uh, absoluut niet gebruikelijk om uh, u tegen, tegen je ouders te zeggen. En... Uh, nou, de, de, de autoriteit en uh, machtsverhoudingen zitten dus niet alleen maar in, in die uh, nee, woordjes. Nee, precies, met, dat blijkt die, dan daar. Ja. Ja. NTR brengt cultuur elke dag. Hier yeah. hey, ben ik geboren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 Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traum sie Haus an See yeah. yeah. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen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 Ik heb 20 kinder, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab taube oren, wijs een baard en zit in gaten. Mijn honderd enkel spielen cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. Ja, en dit is uh, Peter Fuchs. Uh, een van de weinige Duitse hits die wij uh, hebben gehad. Ik geloof twee jaar geleden of zo. Is, is, in Duitsland was het natuurlijk een mega hit dit. Nou, ik moet bekennen dat ik uh, de charts niet volg. Maar dat <laughs> lied ken ik gewoon van de radio. En omdat het daar vaker gespeeld wordt, moet het wel een hit gewicht ja, zijn. Ja, dat denk ik ook. Gregor Severens, vertaler, uh, te gast in kunststof, Nederlands-Duits. En um, uh, ik, ik ga eerst trouwens even een paar vragen doen van luisteraars. God is ook doel, geen si, zegt Peter van Hulten. Ja, inderdaad. Ja, ja, dat is bij ons ook onvoorstelbaar. Ja, uh, dat staat ook zo uit in de Bijbel. Dus uh, dat moet je ook dan gewoon veranderen. Dat zegt toch ook wel iets over de verhouding tussen de Duitsers en God? Of niet? Oh nee, we mochten het niet zo zien, zei je net. Um, nee, want het uh, is natuurlijk niet zo... dat uh, de Duitsers op een meer vertrouwde voet staan met God dan de Nederlanders. Zover wou je niet gaan. Uh, nog een reactie. Uh, goedenavond. Misschien kan Brinta vertaald worden in havermoutpap. Ook zo'n heerlijke grijze smurrie. Dat zou best kunnen, ja. Want uh, haverbrei is natuurlijk iets wat uh, kinderen vroeger ook kregen. Haverbraai. Ja. Oké, okay. meld uh, Belle-Maria, dank. Bedankt. En dan nog een reactie van uh, Matthijs van Boksel. Maarten het hart heeft last van paroxysmale boezemfibrillaties. Dat is inderdaad een heel vervelende afwijking, reden waarom hij iedere stressvolle situatie vermijdt. Ja, dat, uh, daar schrijft u over, dat hij daar last van heeft um, en dat het haarlijk terugkomt als hij ergens naartoe moet. En, uh, Wat is het eigenlijk? Ik weet het niet. Ja, een soort uh, stoornis van het harte dacht ik, uh, dat ik dat gelezen had. En uh, ja, daar schrijft hij inderdaad over dat hij daarvan last heeft. Ja, en dat zou de reden kunnen zijn waarom hij uh, uh, weinig uh, reist. Dat zou kunnen, Want daar ja. hadden we het net over dat Maarten het hart niet uh, veelvuldig afreist naar Duitsland... terwijl hij daar veel gelezen wordt en door jou vertaald. Ja. Um, hoe kwam het zover? Want ik bedoel, hoe verzin je als Duitser dat je uh, vertaler wilt worden? Uh, Nederlands vertaler. Geboren in Zelfkant. Laten we daar eens mee beginnen. Want ja, vlak over de grens bij Sittard. En uh, nou, ten eerste waren wij tot augustus 1963 Nederlanders. Wij behoren dus tot door die gebieden, door die gemeenten waar ik vandaan kom... die uh, na de oorlog door Nederland werden ingepikt... Uh, om zekere grenscorrecties door te voeren. Er waren zelfs plannen dat ze het hele Roergebied wilden hebben. Ze... Wanneer was dat? Na de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, ja. Ze waren ook uh, dus bij de, op de winnende kant uiteindelijk uh, bij de geallieerden. En uh, nou, ze vonden wel dat er waren mensen die dachten... dat ze wel voor dat wat ze in de oorlog doorgemaakt hadden... Wat uiteraard zo was. Uh, ook iets moesten terugkrijgen. Daar waren zelfs plannen om het hele Ruhrgebied in te pikken. Um, uh, ja, het Nederland heeft geen, uh, geen grondstoffen. En op die manier zou men ontzettend veel kool, kolen enzovoorts naar binnen kunnen halen. Maar ja, dat vonden de Amerikanen niet goed. En op een gegeven moment heeft Nederland dan wel bepaalde gebieden die uh, ja, lastig waren omdat ze uh, in, in hun gebied Zaten ja. ingepikt. En uh, nou, we waren gewoon tot augustus 1963 Nederlanders. <laughs> en, uh, dus als jij iets eerder geboren was dan 1964, had je nu ja. de Nederlandse nationaliteit gehad? Uh, nee, Begrijp die mensen daar niet? hebben geen, geen Nederlandse nationaliteit gekregen. Maar ze hadden, als ik het goed heb, wel. mochten ze een Nederlands paspoort aanvragen. En daar stond dan in dat ze behandeld moeten worden alsof ze Nederlander waren. Dus die mensen zijn. Nee, wel, Ja. Duits gebleven. Maar uh, nou ja, ze moesten natuurlijk de taal leren, in Nederland naar school gaan enzovoorts. En dat hebben mijn ouders dus gedaan. En de uh, band ja, naar Nederland was dus vrij nauw toen, toen ik klein was. We gingen altijd in de boodschappen doen enzovoorts. En je ouders spraken Nederland? Nou, ze spraken gewoon het dialect. Het Limburgs dialect, wat daar gangbaar is. Maar ze hebben op school wel Nederlands geleerd. Inderdaad. Maar dat werd niet gesproken thuis. Maar mijn vader keek dan wel Sport of zo. En uh, toen heb ik als kind ook al de Nederlandse taal gehoord. Maar dat werd met de tijd steeds minder. Uh, maar later had ik dan een, een Nederlandstalige vriendin. En op een gegeven moment wilde ik gaan studeren. En ik wist dat ik uh, germanistiek en filosofie wilde doen. En ik kwam naar Bonn en zag dat ik daar ook Nederlands kan studeren. En toen heb ik gewoon Nederlands gestudeerd. Ja, ja zo gaat het geloof ik altijd. Hè? In de kroeg en in bed, daar leer je de andere taal uh, kennen. Ja. Ja. En vrij goed. Vaak ja, ook. Dat blijkt dan <laughs> maar, ja. Als je mulies mag vertalen, dan moet het vrij goed zijn. Ja, nee, en uh, nou, ik heb dus dan gewoon Nederlands als tweede bijvak gehad. En uh, toen, ik, toen ik afgestudeerd. Was, um, werd ik dan gevraagd aan de universiteit in Keulen om daar als wetenschappelijk medewerker te beginnen. Dat mm -hmm. heb ik dan vier jaar gedaan. En, uh, nou, ik in, van tevoren had ik al in de boekhandel gewerkt... en ik vond, uh, had het steen en bruidspunt van Moelhuis gelezen... en vond dat het absoluut moest vertaald worden. Ik heb dus de Duitse uitgeverij van... Was dat nog niet vertaald dan? In 1959 al een keer. Maar uh, het was toen geen succes... En, uh, en toen dacht jij, ja, dat kan ik beter. Nee, dat wist ik in het begin zelfs nee. niet eens dat het vertaald was. Maar ik, uh, in Duitsland was net uh, de ontdekking van de hemel verschenen. en Ik dacht uh, dat de uitgeverij misschien geïnteresseerd zou zijn... om andere boeken van hem uit te geven. En dat waren ze uiteraard ook. En uiteindelijk uh, wilden ze dan het Stenen en bruidsbed vertalen. En uh, toen hebben ze dan mij gevraagd en toen was ik dus de vertaler van, van Harry Moelis. En uh, omdat het blijkbaar in de smaak viel... werd ik meteen gevraagd of, of ik nog twee boeken van hem wilde vertalen. En uh, dat heb ik dan ook gedaan. En op een gegeven moment... Uh... Wat was het moment waarop je hem uh, leerde kennen? Was dat gelijk al bij het Stenen Bruidsbed? Of... Nee, voor het eerst ontmoet heb ik hem reeds in 1987... op 11 november in Utrecht. oh en hoe ging dat dan? Dat was gewoon een lezing. en Ik was in Utrecht en daar ben ik daar naartoe gegaan. En heb uh, mijn lievelingsboek, het Stenen Bruidsbed, laten signeren. En uh, later heb ik nog een keer in Maastricht gehoord. En, uh... Dus het contact dat je nu hebt met Peter Buwalda, zoals je dat net uh, beschreven, ontmoetingen hebben jullie ook gehad. En, en mailcontact, dat had je niet met Mulies uh, voor het Stenen Bruidsbed? En... Nee. Wel. Toen ik hem dan begon te vertalen, heb ik natuurlijk ook uh, vragen opgestuurd. En, uh, maar dat ging allemaal schriftelijk en per post, maar het was niet een ontmoeting. Um, ik heb hem ook vrij regelmatig gezien vanaf toen. Ja, ja vanaf dat moment in ja. Utrecht. Maar toen had je het stenen bruidsbed al vertaald. Hoor, nee, oh, dat was, sorry, Pas in de jaren negentig. Ja, ja, ja. En uh, dat was veel later, pas bijna tien jaar later. En uh, nou, vanaf dat moment had ik altijd, altijd contact met hem als ik... Uh, de boeken vertaald heb en of we kwamen elkaar aan elders tegen in Frankfurt op de boekmessen of uh, als ik in Amsterdam was. Hij zei altijd: Als je in Amsterdam bent, bel even kom je langs, kopje thee drinken. Dat heb ik dan ook gedaan. En uh, nou, dat was eigenlijk vrij regelmatig contact. Want hoe belangrijk is de relatie eigenlijk met, met de auteur, de, de auteur en de vertaler? Nou, voor mij is het belangrijk uh, uiteraard. Ten eerste, om gewoon vragen te kunnen stellen. Uh, en ten tweede is, is het natuurlijk ook goed als je het gevoel hebt dat de, de schrijver je, je vertrouwt en weet dat zijn werk in goede handen is en dat er een goede verstandshouding is. En uh, dat werkt gewoon lekker dan. Waarom beviel dat boek het sten zo eigenlijk? Nou, gewoon omdat het een van de beste boeken van de wereldliteratuur is. Ja, vind ik dat? Ja? Ja, vind ik nog steeds, absoluut, ja. En waar uh, zit hem dat in? Nou, omdat er gewoon zo ontzettend veel in zit. Je kunt het uh, tien keer lezen. Ik heb het zeker 25 keer gelezen. En je 25 komt, keer? Uh, ja, en je komt er altijd nog dingen tegen uh, waar je van denkt... oh, ja, dat is dit en dat en dat kun je zo en zo interpreteren. Ja, het is gewoon een boek waar je niet op uitgelezen mm. raakt. Het is het boek over goed en kwaad? Ja, onder meer, ja. En um, wat, je, uh, wat je net zei, hè, van dat het uh, zo belangrijk is dat je um, je kunt identificeren... of uh, dat er iets herkenbaars in zit. Wat, uh, want ik, ik zit nog even aan dat zelfkant te denken... wat een merkwaardige plaatsnaam is. Trouwens, in Nederland heeft dat woord een heel andere connotatie. Zijn, ja, absoluut, ja. ja de, wat is de zelfkant voor in het Duits eigenlijk voor... Wat is de vertaling van de zelfkant? Nou, er zijn verschillende verklaringen uh, voor, voor dit woord. Er wordt ook wel gezegd dat het een manier is om een weefsel af te werken. Dus uh, om daar een einde aan te maken dat het niet gaat rafelen. Ja, ja, wat Zoiets. ook in Nederlandse... Ja, ook een Nederlandse betekenis is. En is natuurlijk de, de zelfkant van de maatschappij. Misschien komt het gewoon daardoor dat het altijd een beetje aan de rand heeft gezeten van, van alles. Want we zitten toch uh, zo'n beetje in het midden tussen... Uh, Nederland en Duitsland, uh, in, in een taalgebied waar uh, je ja, met dialect gewoon de grens over kunt gaan. En ja, daar kun je net zo goed met de mensen praten dan op de deutsche kant van de grens. En uh, ja, dat het gewoon altijd een beetje aan de rand heeft gelegen van alles. Ik heb geen idee waar het anders vandaan zou kunnen komen. Maar hoe heeft zich dat in jouw hoofd vastgezet? Want dat moet er wel iets vreemds zijn. Toen je dat net ook vertelde, vertelde dat je studio sport in het Nederlands hoort... en dan naar, gaat winkelen in, in Sittard. En dat Nederlands was natuurlijk ook in zekere zin een, een besmette taal... kan ik me voorstellen, als het gaat over landje pikken. En, of niet? Nee, helemaal niet. Nee? Helemaal niet, niet. Ik heb daar met mensen die die tijd hebben meegemaakt over gesproken. En er zijn heel veel mensen die zeggen... als er toen uh, gewoon een enquête was geweest... en ze hadden de mensen gevraagd... willen jullie terug naar Duitsland of bij Nederland blijven... blijven hadden zeker de meerderheid gezegd... dat ze liever bij Nederland willen blijven. Dus het was helemaal niet zo dat, En waarom uh, zou de meerderheid dat hebben gezegd? Nou, ten eerste om, omdat die mensen toen... minder in Duits, Nederlands dachten volgens mij. Ten tweede heeft uh, ja, Nederland daar ontzettend veel voor het gebied gedaan. Voor de ontwikkeling, uh, elektrificering, uh, waterleidingen, um, subsidie voor huizenbouw enzovoort. Dus Nederland heeft daar heel veel geld in gestopt. En uh, ja, die mensen daar zijn daar best op vooruit gegaan dat ze uh, onder Nederlands bewind waren. Dus er was helemaal geen, geen kwade stemming in dat gebied of zo, dat ze per se terug wilden of zo. Absoluut niet. Maar wat is de verhouding geweest van jouw familie met uh, Nederland? Want uh, op een gegeven moment is jouw opa in uh, Nederland gaan werken, als Duitser. Ja. En toen ging dat na de oorlog. Toen werd het natuurlijk een heel ingewikkelde toestand, kan ik me zo voorstellen. Nou ja, mijn grootvader die was kleermaker. En uh, eind jaren twintig, toen die grote economische crisis was... hadden de mensen in Duitsland geen geld meer om uh, kostuums te betalen... die van hand gemaakt waren... Naar Nederland door de kolonies was nog. Uh, daar da nog geld. Dus is mijn uh, grootvader. gewoon met zijn gezin de, de grens overgestoken. En uh, is daar gaan werken, omdat daar nog mensen maatpakken lieten maken. En ja, mijn, de familie van mijn moeder. die heeft dus de hele oorlog. Uh, in Nederland gewoond. En ze zijn zelfs toen de. toen de, het front dichterbij kwam. geëvacueerd naar Friesland enzovoorts. Dus. En, uh, de familie van je, de Duitse familie? ja die van mijn moeder, ja. Ja, ja mijn, mijn grootvader zat in het leger. Die zat in België of weet ik veel. En, uh, maar mijn grootmoeder zat met haar vier kinderen gewoon in Nederland. En uh, ja, ze werd gewoon ook geëvacueerd naar, uh, naar Friesland. Toen de Amerikanen dichter kwamen enzovoorts. En uh, pas na de oorlog waren ze een plotseling Duitsers... die niet meer gewenst waren en toen moesten ze weg... En dat moet toch een merkwaardige ervaring zijn geweest op zijn zacht gezicht, toch? Nou ja, ik bedoel, uh, het was een tijd waar de half Europa op de vlucht was. En uh, mensen ergens anders gingen wonen enzovoort. Ik denk dat dat niet zo uitzonderlijk was in die tijd. Nee, maar wel als je uh, tot de, het Duitse volk plotseling behoort. Terwijl je gewoon in Nederland ja, maar in woonde. En, maar dan daarna, na de oorlog. als. Maar ze waren ook gewoon woord... Duitsers. Ja. Ze hadden dus nog steeds een Duits paspoort enzovoort. Ze waren geen Nederlanders of zo uh, geworden in de jaren dertig. En uh, bovendien waren het maar enkele kilometers. Dus uh, het, het was eigenlijk alleen maar dat je van één dorp naar het andere verhuisd. Dat er, alleen dat er toevallig ook nog de grens tussen was. Ja. Dus eigenlijk was het niet zo wereldschokkend, denk ik, om, om ergens anders naartoe te gaan. Nee, maar wel als je opeens een ongewenste figuur bent. Toch? Ja, dat was zeker uh, geen leuke ervaring. Omdat, als ik zover ik de verhalen ken, uh, mijn grootmoeder eigenlijk toch wel graag gezien was bij de buren enzovoort. En uh, ja, soms fietsen mijn ouders daar ook nog naartoe. En dan komen ze nog steeds mensen tegen die toen ook kind waren en die dan ook nog hallo zeggen enzovoort. En, dus uh, dat gebeurt ook nog. Maar dit is wel de basis waaruit de vertaler voortkwam? Of ja, ervaar je dat zelf niet echt zo? Ja, misschien wel zo'n beetje. Gewoon door het contact met de taal. En dat ik het altijd al zo'n beetje in mijn hoofd had. Dat ik het daardoor zo makkelijk kon, kon leren. Later ook, ja. Wat wordt eigenlijk de titel van Bonita Avenue in het Duits? Of wordt het gewoon Bonita Avenue? Ik denk van wel, ja. Ik zou nu op een moment niet weten wat ik daar anders mee zou doen. Soms... Denken Duitse uitgevers wel iets anders. En uh, soms ben ik daar ook helemaal niet mee eens. Daar heb je als vertaler uh, weinig over te zeggen. Je mag een suggestie doen op z'n zijn... ja. Zacht. Ja, dat wel. Maar uh, beslissen doet uiteindelijk de uitgever. En uh, daar komen soms heel rare dingen vandaan. En soms ben ik zelfs boos. Oh ja. En, uh... Welke dan bijvoorbeeld? Ja, ik heb uh, een paar jaar geleden bijvoorbeeld. Um, Zes sterren van Joost Schwagerman vertaald. Ja. En uh, ja, het gaat over de vrouw van hoofdfiguur... Um, waar hij zegt, ja, dat is een, gewoon een geweldige vrouw... en die krijgt van mij zes sterren. En uh, uit dat boek hebben we in Nederland gemaakt. Om, maar omdat er bepaalde problemen zijn... Uh, gaat die meneer uh, ook altijd naar de goedkoopste huren uh, Enzovoort. En uh, ja... Uh, daar hebben ze dan van gemaakt, Onkel Siem en die vrouwen. En dat is een boek wat ik uh, <laughs> nog niet met een tang zou willen aanpakken. En uh, ja, dat was gewoon een zonde. En, en wat is dan de overweging om daar geen zes sterren van? Omdat de mensen van de verkoop zeggen, dat krijgen we niet aan de straatstenen kwijt. Maar uh, of, ik weet niet of ze daar met uh, Onkel Simon en die vrouwen meer succes <laughs> hebben. Ik vrees van niet. Nee, heeft het niet zoveel? Want hou je dat dan allemaal bij? Hoe, hoe het gaat met. Ja, Want dat ervaar jij in je portemonnee, neem ik aan. Of een boek het wel of niet goed doet, of niet? Nee, in Duitsland helaas niet. Omdat daar geen fatsoenlijke royality regeling is. Oh, nee. Maar. Uh, Soms krijg ik toch dan de verkoopcijfers te zien. en Volgens mij waren die niet uh, echt goed. Maar het is helemaal aan de titel te wijten. En het heeft niks met de vertaling te maken. En, en niet ook met niet boek. met het boek zelf. Uiteraard niet, ja. nee. Maar uh, je wordt betaald voor de klus. En daarmee basta. Ja, niet helemaal. Maar uh, meestal was het in het verleden zo... dat ik dan uh, vanaf 30.000 en het eerste exemplaar iets kreeg... En, mm. Veel boeken verkopen vijfduizend keer, zesduizend keer, tienduizend keer, maar dertigduizend, dat is toch heel veel. Ja. Goed, wat komt er op de tegel te staan, Gregor Severens? Nou, dat is iets wat, wat ik eigenlijk, uh, wat me bijgebleven is van de vertalingen die ik van de boeken van den Vandenberg gemaakt heb. En uh, ja, eigenlijk zou ik op willen schrijven. dat alles wat je doet, ook iets met jou doet. Alles wat je doet, doet ook iets met, met jou? met jou, ja. ja, precies. Ik vind hem heel mooi. Ja. En bij uitstek geschikt voor de vertaler. Ja, toch? dus uh, je kunt niet zomaar een boek vertalen... en ervan uitgaan dat je daarna nog dezelfde mens bent dan van tevoren. Dat is uh, niet het geval. Mooi gezegd, mooi gesproken, dank. En uh, zo dadelijk op deze zender. Twee dingen vanavond in twee dingen uh, in de serie. Het zomerreces is Stef Blok te gast. Margrethe Rijntjes praat met hem over zijn eerste maanden als fractievoorzitter van de VVD. Over zijn sportieve leven onder andere. Een mooie avond. <tie> Dank meneer Severens. Dit was aflevering 2299. Morgen ontvangen wij schrijfster Bianca Stichter. Tot dan. Radio 1. Hey. kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Nederland moet de afspraak met Vlaanderen over de Hetvige polder nakomen. Een man, een man, een woord, een woord. Dat is gewoon een geruisloze annexatie van Nederlands grondgebied. Ik denk dat deze staatssecretaris het woord natuur niet zo heel erg goed begrijpt. Hij bekijkt het zelf niet van de menselijke kant. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Er zijn door de Nederlandse overheid al meer bochten genomen dan er zijn in de Westerschelde. En uw mening die telt. Kijk, afspraak is afspraak. Luister iedere werkdag van...